Hij stopte haar terug in het houten bakje waarin hij haar gevonden had, legde er een doekje over en zette het voor de grote paleispoort. Wie wil er wat verse vies? riep hij en liep toen snel weg. De soldaat die het bakje vond, bracht het meteen naar de keuken. Er uh, heeft iemand vies achtergelaten bij de poort. Maar, maar dat is helemaal geen vis. Dat is een kindje. Ja. Zie het eens. oh Maar ze heeft ketting kettingen rond haar zangen. Met haar naam op? Ah, Li. Ze heet Li. Li belandde niet in de oven. Maar wel in bad. Want ze stonk naar paling en pladijs. De meisjes van de keuken trokken haar een mooi rood jurkje aan. Maakten staartjes in haar fijne zwarte haar. En plots was ze geen visje meer. Maar een leuk Chinees meisje. En zo groeide ze op in dat grote paleis. Zingend liep ze door de lange marmeren gangen. Ze telde de lampions aan het plafond. Speelde pak me dan als je kan met de hond van de poortwachter. Of ging ravotten in de moestuin. Jaren geleden voorbij en op een dag was Sli een mooie jonge vrouw. Eerst hielp ze nog met het schikken van de lotusbloemen. Het boenen van de vloeren. Het poetsen van de gouden drakenbeelden en de kristallen lampions. Maar al snel mocht ze meehelpen in de keuken. Ze kookte de basmati-rijst, plukte de broccoli, de soja en de champignons met haar fijne handjes. En op het einde van elke dag deed Lee haar jutte schortje uit en zei ze... He, he dat is dat. En dan ging ze lekker wat anders doen. Eén keer per maand maakte ze een rugzakje klaar en vertrok ze naar het bos bij de Blauwe Zee. Voor een uitstapje. Dag! Dag Lee! Tot maandag. Riep de jonge soldaat haar achterna, terwijl Lee over het plein huppelde. Achter haar sloot hij dan, pas op voor de vingers, de dikke paleisdeuren. Ah, ah, ah mijn vinger. Oh, oh, oh. Lee huppelde dwars door de tuinen van het paleis, waar exotische bloemen groeiden met een kleurenpracht die pijn deed aan je ogen. Hier en daar staken vleesetende planten boven het bamboe uit. Voor kikkers... <lacht> Oei, was het toch altijd even uitkijken. De waterbloemen waren groot en sterk genoeg om twee paarden te dragen. En aan de allermooiste bloemen hingen zilveren belletjes, zodat ze rinkelden als je voorbij kwam. De tuin was zo groot en uitgestrekt dat de tuinman er soms de moed bij verloor. Als hij aan de ene kant klaar was, kon hij alweer aan de andere kant beginnen. Oh nee... Aan het einde van de tuinen van de keizer rees een wonderlijk woud uit de grond. Met bomen zo hoog dat het leek alsof ze de wolken kietelden met hun takken. In de aller, allerlaatste boom van het bos, net voor de groenblauwe zee begon, daar woonde de nachtegaal, in een oude Chinese eik. Li bleef altijd even staan luisteren naar zijn wonderlijke gezang. <lacht> gezang van de nachtegaal. Nachtegaal. Als de nachtegaal zong, stonden alle dieren stil om te luisteren. Zijn liedjes schalmden tussen de bomen en dreven met de golven mee naar de open zee. Ja, zelfs de arme visser op zijn bootje kon hem duidelijk horen... Oh, Wat kan die vis in de verte toch mooi zingen? En wat moet dat moeilijk zijn, zo zingen onder water. Ik ga het toch eens eventjes proberen ze. Het oh, is zo moeilijk, hè? Maar ja, ik ben ook geen zegger, hè? Ik dopper met mijn bootje op de zee. En alle vissen die ik vang, die neem ik mee. Dat is helemaal niet gek, dat kan je zo wel zien Ik ben een visser en gezingende sardine Ik ga het zo eens proberen Nee, het gaat niet Nee, onder water zingen valt heus niet mee. Wat voor je het weet is heel je mond gevuld met zee Met krappen en met vieren en dat kribbelt Zo proberen kan, maar op eigen risico